Even kijken. Ah. De moeder slaapt. Ze doet haar dagelijks na middagdutje. Aan de gevestigde orde mag niet getornd worden. Dat zou namelijk een zonde zijn. <laughs> Ze heeft lekker niet gehoord dat de deur toch heb gesloten. Nee, moeder, vandaag ben je net iets te ver gegaan. Dat had je nou echt niet moeten doen. Ieder mens heeft recht op privacy, moeder. Of wist je dat nog niet? Dat inpalmen. <laughs> Ze heeft het lekker niet gehoord. Is handig. Het lukte. Goeie moment. Allebei de wist hij van het goede moment. Veilig troont ze tussen de bonte bibeloogs als een plomp slagschip in een droogtok. Kruiserpot Jemkeen. Tussen de kunstfoto's van Waltertje één jaar in zijn blootje op schaapswel. Van Waltertje vier jaar met parmantig matrozenpakje. Van Waltertje een plechtig communiepak het hart verheven tot Jezus. De eiken bevetkasten velden dicht op elkaar met zwierige festoen en gielandes. Wekelijks geboemd door Waltertje, 33 jaar. Ik kan me niet meer missen. Ik ben haar steun en stut in de lange, bange strijd. Moeder, waarom moest je ziek worden? Waarom was ik er niet die ziek werd? Heb je niet eens gezegd op een familiefeestje dat je had gewild dat ik kreupel of lam zou zijn? Om helemaal van jou afhankelijk te zijn. Waarom moet ik jou nou verzorgen als een kind? Een landstattig opgeblazen kind van 295 pond. Tronend in de stoel. De speciale stoel, de ingewikkelde vergroonde schommelstoel met hefbomen... ...de peperdure verraderlijke kinderstoel. Als ze straks wakker schrikt van de steeds hernieuwde ontplogvien... ...zal ze vast in paniek om zich heen slaan. Wanhopig met haar dikke witte handjes in de trijpen armleuning klauwen... ...met haar hoofd tegen de kunstige haakte antimacassar En Walter, Walter, Walter, Walter roepen... ...dwingend tyranniek, zich volledig bewust van de moederlijke rechten... Ten slotte haasten naar de zuurstofpomp grijpen. De laatste toevlucht. De dokter zegt dat het niks aan zenuwen zijn. Waterophoping in de weefsels, niks aan zenuwen. Er bestaan natuurlijk geneesmiddelen, pademiddelen. Voor alles bestaan tegenwoordig geneesmiddelen. Maar die zijn gevaarlijk voor het hart. Dokters hebben altijd gelijk. Het hart is belangrijk. Vooral opletten voor gebieden van lage luchtdruk, zegt hij... En hij kan het weten. Dan de dosis verdubbelen. Gewoon dubbele dosis? We hebben maar één hart. <laughs> een uitgestrekt gebied van lage luchtdruk. Boven IJsland spoedt zich ze uitwaarts. Lekker, fijn, windkracht in. En dan mag die verdomde deur zelfs niet meer dicht. Het laatste wat ze uitgedacht heeft. Ze moet alles zien wat ik doe: een originele inval. Morbide, hysterisch. Walter? Walter? Ja, moeder? Doe die deur helemaal open. Die deur moet altijd open zijn. Ja, moeder. De, uh, de, ben je ermee klaar? Klaar? Uh, Walter, doe nou niet net als, alsof je niet wist wat ik... Uh, is het klaar voor vanavond? Het, uh, uh, wat zal het zijn? Wat is het eerste stuk? Je weet dat ik altijd... Zo ben ben naar het eerste stuk. César Frank. Mooi, mooi, mooi. wie zei je? César Frank. Goed, goed, ja. En wat speel je van hem? De Variation Symphonique, voor piano. Vergezeld van commentaar. Mooi, mooi zo, ja. Walter? Ze was mooi en lief. Eigenlijk had ik een meisje. Ze hield van muziek. Ze was gevoelig. En toen, verleden week. Nee, moeder, nee, toen ben je te ja. ver gegaan. Vreemd, er werd opeens iets losgerukt in me. Op winst zag ik al eens helder daglicht. En nu wil ik er pijn doen en het weer goed maken. Er pijn doen en het weer goed maken. Steeds meer, steeds heftiger het moet. Ik kan niet anders. Je luistert niet naar wat ik zeg, Walter. Waarom ik doe je... Ik aan het denken, moeder. Aan de opname. Ik ben nog niet helemaal klaar met de opname. Nog een kwartiertje. Ik ga het meteen afmaken. Zeg dat. Kus je in mijn rug even goed. Ik zit hieronder aan de dubbel. En laat de deur open. Helemaal open. Ik zal niks zeggen. Helemaal niks zeggen. Moeder, nog een kwartiertje. Ik ben er zo mee klaar. Ja. Als ik de deur openlaat, dan is de opname toch niet goed. Je hebt me die dure geluidsinstallatie toch niet cadeau gegeven... om met middelmatige opname voor de dag te komen. Je wilt toch mooie opname, moeder? Je bent breed. Je bent een slecht kind. Waarom kan je nou nooit eens echt aardig zijn voor je moeder? Ik heb alleen jou op de hele wereld. En dan ben je nooit eens echt aardig voor me. Toen je een kleine jongen was, gehoorzaamde je altijd onmiddellijk. Als kinderen ze altijd klein konden blijven. Kom nou, moeder, neem je pilletjes. Ah. Het is zes uur. Mm. Er is een gebied van lage luchtdruk opkomst. Er is wind buiten. De droge blaren vliegen door de lucht. Oh. Het is herfstmoedig. En je weet toch wat de dokter gezegd heeft? Doe oh. je. Ja. Ze is pathologisch gevoelig voor geluiden. Haar trauma, een privé-trauma dat ze koestert en beschermt tegen alle gevaren. Een trauma met historische dimensies. Haar geboortestad werd tweemaal door een luchtbombardement geteisterd. Ze moest haar telkens met malle macht tegenhouden. Ze wilde bij de kelder uit de vliegtuigen te lijf. Daarna werd de huiskamer tien jaar daarna op doktersbevel door middel van een dikke laag isolerend materiaal... ...definitief van de buitenwereld afgesloten. Geen wonder, want in dit gouden schrijn speelt het leven van deze vrouw zich noodgedwongen af. Tot het allerlaatste moment. Het moment waarin we eenzaam zijn. Schaarse verkeer in de rustige zijstraat met burgerhuizen, Netjes, gepoetst, fatsoenlijk, valgelijk. Alleen. Glijdt geruisloos voorbij. Achter de dubbele extra dikke ruiten. Zelfs supersonische gevechtsliegtuigen flitsen door het luchtledige over het dak van ons huis. Een merkwaardig huis. Een huis zonder weerklank. Waar blijven die geluiden? Ik zou toch graag hebben dat je de deur openliet, Walter. Al was het maar op een keer. Ik voel me anders zo alleen. Jij bent toch mijn zoon. Een kwartiertje, moeder. Dan maak ik het avondeten klaar. En dan was ik af. En dan. Wat, wat eten we? Voor jou is er vandaag een glas karnemelk met dieetbeschuit. Oh, dear. De dokter heeft strenge voorschriften gegeven, moeder. De kleinste afwijking van je dieet en je gewicht neemt dadelijk kilo's toe. Hè? Huh? wat eet jij? Kwark met radijsjes, brood, koffie. Een kwartiertje, moeder, en dan kom ik bij je om het eten klaar te maken. Kom, neem je pilletjes, uh. het is zes uur. Mm. Dubbele dosis. Je bent erg nerveus. Hier. Mm. Het ah, helpt allemaal niks. Met al die pillen voel ik me bij tijden zo flauw en duizelig als ik opstaan naar het toilet te gaan dan dansen er zwarte vlekken voor mijn ogen. Dat is de herfstmoeder, het vallen van de blaren. De volgende keer moet de dokter maar eens je bloeddruk meten. Rust nu nog een beetje. Over een kwartier ben ik klaar. Ik doe niks als rusten, dat ik nou opeens zo dik moest worden. Tien jaar geleden was ik nog niet wat je noemt, slank, maar ik, ik kon tenminste het huishouden beredderen. ...en beter voor jou zorgen, de was doen, streken. Uh. Uh, uh, uh, arme jongen, kom, kom, kom. Geef je moeder een zoen, dan mag je doorwerken. Mm. Uh. Kan het nou? Echt niet met de deur open. Nee, moeder, je wilt toch mooie opnames. Goed dan, een kwartiertje, maar niet langer hoor. Een kwartiertje, ik zal op de klok kijken. Eindelijk weer alleen. Het laatste kwartier. Het laatste kwartier nieuwe maan. <laughs> Welzertje munt er namelijk uit op de plaatselijke muziekschool. In één vak. Instrumenten onderscheiden op het gehoor. Dat was zo zijn privé, traumaatje Ken jij het verschil tussen een contra van God, en Engelse horen en een oficliïde... En kun jij het verschil horen tussen C en c op een viola de gamba en een viola de more? Krijg ik nou een zeilbootje, moeder? Nee, Walter, je krijgt pareltjes om te rijgen en jengel niet zo. De andere jongens lachen me uit om een witte hoedje, moeder. Laat ze lachen. Je moeder wil niet dat je een zonnesteek oploopt. Instrumenten onderscheiden op het gehoor. Piano, zes op de Ach, meneer de directeur, hij heeft toch zo'n talent. Is het mogelijk dat hij later viriositeitslessen gaat volgen op het conservatorium? Zeker, mevrouw, maar de eisen zijn zeer zwaar. De eisen om toegang te verkrijgen tot de lessen vergen meer dan gewone aanleg. Hm. Waarom moest ik vorige week per se die microfoon inschakelen? De bandopname gewoon uitvegen. Kom, uitvegen. weg, weg. Eruit! Naar huis Uit! Dit huis is voorbij van voor mijn zoon. Ik wil hier geen indringstest. Eruit zeg ik je. Eruit. Walter. Walter, gooi die slette deur uit. Walter, hoor je me niet? Uh, ja, moeder. Wat heb ik gezegd? Ja, moeder. Gooi ze eruit. Ik zal hier nooit meer komen. Ik wil je nooit meer zien. Ik wist niet dat zoiets mogelijk was. Je bent geen man. Marianne. Ik heb nooit van je gehouden. Blijf maar bij je moeder verzorgen Goed. Hij hey, laat me alsjeblieft gaan, ik stik hier. Ma Marianne. Walter! Ja, moeder, ik, ik, ik laat Marianne even hebben. Ik wil die naam niet meer, hoor. Eindelijk had ik een meisje. Ze was gevoelig, zield van muziek. Ik moet mezelf waarmaken. Absoluut. Vandaag. Ik heb nooit van je gehouden, zei ze. Laat me alsjeblieft gaan, ik stik hier. Je bent geen man, zei ze. Ik moet me absoluut waarmaken. Al meer dan 25 jaar was deze vrouw weduwe. Zonder te hertrouwen. Ze voelde zich helemaal thuis in deze smetteloze staat van bitsprinkhalen. Maar bovendien leek ze sprekend op een streng Spaans portret uit de 17e eeuw, gouden eeuw. Matte olijfkleurige tint, gewelfd voorhoofd, smalle rechte neus, opvallend kleine mond met mestene lippen. Dikke grijze haren, vroeger gitzwart waar ze het recht rotse was, maar nu puriteins opgebonden in een wrong die alleen s'avonds voor het slapen gaan los wordt gemaakt. En die er meteen verandert in een ongelooflijk lang gevlochten streng. Een uitgeplozen schipstaal. De laatste film die ik gezien heb. Psycho van Alfred Hitchcock. Zes jaar geleden. Nu mag ik alleen nog maar naar buiten met moeders toestemming... om zogenaam boodschappen te doen. Dat wil zeggen om de fles karnemelk in het potje kwalijk aan te nemen. De rest gaat per telefoon. Mijn laatste film. Ik herinner me er ieder onderdeel van. Ik ben er ziek vandaan gekomen. De hoofdpersoon heette Norman Bates. Aan zijn gezicht en aan zijn ogen kon je duidelijk zien... dat hij krankzinnig was. Hij in een vervallen houten motel. In zijn donker kantoortje stonden opgezette vogels en dieren. Een kraai met gespreide vleugels en gemene kraaloogjes. Een gestreepte eekhoorn. Een kaalkrom uiltje. En buiten stond het hoge, grauwe huis met torentjes op de verschrikkelijke heuvel. No mother, I can do that, I can't, I can't, riep hem met overslaande stem. En de moeder schreeuwde hoog, schel, dun in de nacht. Norman, I know she is here, I've seen her, Norman. En hij droeg het graafmagere, trappende, gillende mensje naar de kelder. Hij sloot haar op in de kelder. En daar zat ze, op de hoge rechte stoel. Roerloos. Een uitgedroogde pop met flobberig haar. Snel haalde hij de vrouwenpruik tevoorschijn en zette die op. Dan het mes. Scherp, blinkend. De jonge blonde vrouw in het motel gilde in doodsangst. toen de gedaante achter de plastic gordijnen van de douche als een geest opdoemde. Haar bloed vloeide in mooie kolkjes met het water in de witte porseleinenpak. Dan liep hij opnieuw naar de kelder naar zijn moeder. Hij schoolt er minutenlang uit, stak zijn vuist onder de neus, maar ze grijnsde en bleef grijnzen. En tenslotte knielde hij voor haar en kuste haar. en droeg haar als een bruid op een gouden schaal naar het hoge Victoriaanse ledikant in de met meubels overladen slaapkamer. Hij stopte haar in als een kind, kuste haar goeienacht, sloot boots aan de deur, sloop de trap af naar het motel. Tien jaar tevoren had hij zijn moeder vermoord. Ze was nog jong en aantrekkelijk toen hij ze met een andere man in hetzelfde ledikant had betrapt. Twee dagen later deed hij het. Met stichnine. De avond na de begrafenis had hij erop gegraven. De kist uit het graf gehaald, het lijk opengesneden, geledigd, gelooid met aluina zeep. Haar opgezet als een kraai. Marianne zei: Ik heb nooit van je gehouden. Je bent geen man, zei Marianne. Norman, I know Ik ik heb seen her, Norman. Toen ik twaalf was, en me schaamde terwijl ze me waste. en ik de volgende keer weigerde me te laten wassen, ik kreeg ze een aanval van hysterie. Ze jankte als een gepijnigd dier. Ze trok haar haren los. Ze sloeg me scheldend om de oren. En elke klap brak ze in tranen uit en kuste me met een roodnat gezicht. En ze vroeg vergiffenis. Ze drukte me tegen haar boezem. Ze laagde verliefde kreetjes als een aanhankelijke teef die de meeste terugziet na wekenlange aanwezigheid. Zelfs in de zomer moest ik winterondergoed dragen... om geen verkoudheid op te lopen. En een petje opzetten om boodschappen te doen... bij 25 graden Celsius. En als het regende, degelijke zwarte overschoenen. Ze breiden zes paar wollen sokken per jaar... van de allerbeste grijze wol, zei ze. Adem mijn moeder, wat hield ik van je? Kom, Walter. Het kwartier zal nou wel om zijn. Anders zit ze weer te wippen in de stoel als een opgeheetste baby. Zet die spoel op. Hou je aan de spelregels... Walter, het concerto. Walter, het concerto! Ja, moeder. Het lieve achtjarige dochtertje van César Frank lag zwaar ziek te bed. Het hoge koorts en vroeg aan haar vader, Papa, maak eens een mooi stuk voor piano en orkest voor mij. En dat deed César Frank. Het resultaat was Variation Symphonique, een overgevoelig stuk voor piano en orkest. Bij de première werd de pianopartij vertolkt door Frans Liszt. En hij deed dit zo virtuoos dat het publiek enthousiast in de handen klapte. Maar intussen was het dochtertje van César Frank al gestorven. Oh, wat mooi. De, de, de, de. Wat is die muziek van Brahms toch mooi. Waarom hou je dat plotseling op, Walter? Speel verder! Stil, moeder. Nocturne Opens 9 nummer 1 in B. Klein van Frédéric Chopin. Grijnend heimwee naar zijn geboorteland Polen spreekt hier duidelijk uit de romantische toon van deze nocturne. Gecomponeerd op het eiland Mallorca, waar Chopin met Georges Saint de laatste maanden van zijn al te korte leven doorbracht. Tuberculose, in het laatste stadium vergezeld van bloedspuwingen, weerhield hem echter niet. Koortsachtig werkte hij aan zijn levenswerk, het beste van zijn talenten leggen in de nocturnes, de ballades, de mazurkas, de walsen en brontus. Alleen de dood zou hier een plotseling einde aan maken. Walter! Wat, wat is dat voor muziek? Die maakt me nerveus. Dat heeft gezegd alleen Chopin, Brahms en Tchaikovsky, hè? En dan. De jonge man was 33, maar al volledig kaal. Hij had smalle gebogen schouders, ja. zorgelijke trekken. Hij slofte aanmächtig door het huis, hij droeg een uilenbril. Met rechts een normaal en links een buitengewoon dik glas met concentrische cirkels erin geslepen. Uh. Hij ging gekleed naar een moeilijk te omschrijven mode. Resultaat van de onophoudelijke naaikunst van zijn moeder, die van allerlei afgedankte kledingstukken steeds maar nieuwe combinaties creëerde. Het resultaat was niet altijd even gelukkig. Maar wat hield hij van er? Uh. Voor haar componeerde hij de etude nummer 2 in F-klein, hier uitgevoerd door Koert Leimer. De arme Chopin, toch? Waarom heb jij nooit Chopin gespeeld, Walter? Je had toch talent? Toen de jonge man eindelijk 18 werd en zijn moeder door bepaalde kwade klierfuncties in zeer korte tijd te zwaarlijvig werd om het huishouden nog verder te beredderen, onderbrak hm. hij op haar verzoek zijn niet al te briljante muziekstudies aan de plaatselijke muziekschool en bleef definitief thuis. Om zich voortaan in haar schaduw te bewegen, letterlijk en figuurlijk. Zonder dus te werken voor zijn brood. Hm. Want zijn moeder had een appeltje voor de dorst. Zoals ja. tamelijk welgesteld, zonder bepaald rijk te zijn. De enige bezigheid van de jongeman bestond erin het huis schoon te houden. De melk aan te nemen, boodschappen te doen, eten te koken. Riemandaagse vaat van twee personen te doen. Maar dat was niet zijn voornaamste taak. Nee hoor, zijn voornaamste taak bestond er al vijftien jaar in. Iedere dag een geluidsband van ongeveer twee uur samen te stellen. Uit muziekstukken waar zijn moeder speciaal van hield. Van één zaak was hij absoluut zeker. Namelijk dat zijn moeder obligaat verrukken zou luisteren. En haar bewondering zou betuigen door middel van kreetjes. Gemondel, geneurie En niet al te intelligente opmerkingen. Ze was immers een hartstochtelijke melomane. En dacht dat haar smaak onfantastbaar was. Jij stouter. Je moet je moeder niet zo vleien. En jou heb ik mijn goede smaak te danken. Kom, kom. Ik wil je een zoem geven. Je bent een echte lieverd. Maar... Eigenlijk hoor ik die, die, afijn, die Chopin... ...hoor ik niet zo graag als de vorige stukken. lijkt te veel op... Oh ik, ik kan dat allemaal niet zo goed zeggen, jij weet. Dat veel beter dan ik. Jij kunt daar de juiste woorden voor vinden. Jij hebt tenslotte jarenlang muziek gestudeerd. Speel maar Tchaikovsky, die hoor ik nog het liefst vooral. Nee, moeder, eerst Bach. De grote Bach. Uh. Tijdens ieder concerto is een speciaal hoofdstuk aan deze reus gewijd. Want de muziek is geen begin en geen einde... Aarde en hemel zijn als het ware verenigd in kringen. Spiralen die in elkaar uitlopen. Dit is cirkelvormige muziek. Vooral in zijn concerto voor vioolhobo strijken zo'n continuo en de klein is dat overduidelijk te horen. Nee! Nee! Stap niet! Dat is geen Tchaikovsky. Ik wil Tchaikovsky. Ik wil mooie muziek. Geen lawaai. Jij bent ongehoorzaam, Walter. Zet die muziek onmiddellijk af. Je maakt echt misbruik van de situatie. Ik vind dat beneden alles. In het vervolg laat je er nu dan kan ik horen welke muziek je opneemt. Als ik zeg Chopin bijna Tchaikovsky, dan is dat geen Brahms. Moeder. De bedoeling van muziek is niet in de eerste plaats verstrooien... ...maar is vooral het bewustzijn van de luisteraar open. Stilmoeder. Stil, Ik... moeder. De bedoeling van muziek is hem dankzij de onbereikbare mysterieuze antennes van het gevoel... ...confronteren met de grote levensvragen. Ik zal dit verschil duidelijk aantonen. Aan de hand van enkele frappante voorbeelden. Neem nu het overbekende, oer-sentimentele, slijmerige melodietje van het vioolconcerto... ...in D. Groot Opens 35 van Peter Tchaikovsky, bijgenaamd het Kitsconcerto. Ah. Onmiddellijk hoor je dat dit typisch burgerlijke muziek is. Wat is de wereld mooi, nietwaar? Wat zijn wij gelukkig? Niets kan ons geluk nog verstoren. Onze wereld is de beste der werelden. Met gesloten ogen en dikke onderkin luistert de burger, veilig gezeten in de roodfluwelen fauteuil van de met klatergoud overladen concertzaal. Strakjes zal hij zachtjes inslapen. De dirigent legt de nadruk op de sentimentele passages. En accentueert de tremolo's, nee, nee. moeder caleman! Aan zo'n concerto heb je toch meer dan. Nee. Dat zijn de stemmen van de strijders die hun leven zullen opofferen op het Altaar van de Vrijheid. Zij vocht in de Spaanse Burgeroorlog, Moeder. Deze laatste oorlog van mensen. Dit is de muziek die aanzet tot revolutie tegen de fascistische bloedhonden. die zich meester wilden maken van een verdrapt uitgezogen volk. Deze muziek bewijst helemaal welke meeslepende kracht kan ontstaan. uit het kunstig samenvoegen van. Dorem Iva -Si. Hier, moeder. In de zuurstofpomp. Je lijkt het concert er vandaag niet goed aan te kunnen. Hop! Mondje open. Oh. Zo. Zo is beter. Als het Ja, Walter. Het is herfst, moeder. Morgen zat de dokter op om je bloeddruk te meten. Oh. Niet alleen in haar lichaam heeft de slopende tijd lelijk huisgehouden, ook haar geest werd niet gespaard. Al vroeg werd hij aangetast door overbekende ouderdomsverschijnselen, waarschijnlijk het gevolg van aardeverkalking met als de hersenen. Ja... Het woordgebruik van deze arme vrouw is opvallend onnauwkeurig. Ze vergeet onder meer data, bekende namen, doodgewone situaties. Ze oordeelt niet meer logisch. Ze verwart essentiële zaken. Ze begrijpt zelden dadelijk wat je haar vertelt, of erger nog, ze begrijpt het totaal verkeerd. Ondanks haar aanzienlijk gewicht is ze hypernerveus. Uiterlijk is daar praktisch niets van te merken. Alleen aan haar stem is haar ziekte soms vast te stellen. Als ze onrustig is, vooral bij hevige wind of plotselinge drukverlagingen, een verschijnsel dat aan het onderwijzend personeel niet onbekend is. Dan verandert het timbre van haar stem onophoudelijk. Van een diepe, sonore al tot een moeilijk te omschrijven geluid. De korte kreet van een watervogel, een opgezette leguan van de Galapagos-eilanden. Een knaagdier in stervensnood. Soms lijkt het wel dat een reusachtige hand haar langzaam de keel dichtkrijpt. Dan wordt ze hooggroot met vlekken op gezicht, keel en borst. Haar ogen beginnen duidelijk uit te puilen. <klaar> Gaat het wat beter, moeder? Gaan we door met het concerto? Ik wil de boodschappen niet meer per telefoon doen, moeder. Ik wil af en toe eens naar buiten. Ik eis geen privéleven op, maar af en toe wil ik de buitenlucht eens in. Oh, Goeie dag Goeiedag weer met Een slet. Wees nou maar kalm, moeder. Dat zal niet meer gebeuren. Ik beloof het je. Gaan we door met het concerto? Als je belooft niet meer is een slet aan te komen, beloof het. Nee. Ik beloof het, moeder, maar Marianne was geen slet. Halt oh, het! Ik heb haar gezien! Zeer geweest! Norman, I know she's here. Huh? Stil, moeder! à Madrid! Gitaarstuk van Maurice Jarre. In plaats van een slanke, althans ingediende verschijning. zoals men inderdaad zou mogen verwachten bij dit edele Spaanse gelaat. dijt het lichaam te beginnen met de borsten, maar dan vooral in de heupgordel door middel van enorme vetophopingen plotseling uit in de breedte. Ze weegt ongeveer 300 pond. Ze beweegt zich zeer moeilijk door het huis, stapje voor stapje. Hierbij maakt ze gebruik van een opvallend dun zwart wandelstokje van de een of andere zeldzame tropische houtsoort, met kunstig bewerkt zilveren handvat. En schuift traag als een slak van stoel tot stoel, uiteraard steeds in de richting van het toilet. Buiten deze hygiënische tochtjes stroomt ze in een soort Speciaal voor haar buitengewone maten ontworpen leunstoel. Geen klassieke rocking chair of moderne relax lotuil. Nee, de grootste gemene deler van een kapperstoel en een operatietafel. Met allerlei hefbomen binnen handbereik. Om stand en helling van de bewegende delen naar believen te veranderen. Want in deze in alle opzichten merkwaardige stoel speelt zich tenslotte haar hele bestaan af. Hé, hou niet aan deze muziek. Ik geloof je graag, moeder. ...het is de omvloerste dood. Eh, en moe. En voor me beetje Luizelen. Ik zou liever zeggen slaap. Eh, nee, moeder. Slaapen. Vandaag is de feestdag. De dag voor het concerto. En dat moeten we tot het bittere einde beluisteren. Wil je nog een pilletje? Eh, ik wil slapen op Tchaikovsky. Tchaikovsky. Slapen. Hou je hiervan, moeder. Wat? Of hou je hiervan, moeder? Ah! Oneindige weemoed moet uitgedrukt door middel van opgewekte noten. <grijgene> Geniaal, subliem. Wat? Of hou je misschien hiervan, moeder. Wow. Ja, dan. Of dit hier moeder. Ha ha ha moeder! ha ha ha ha ha ha ha Yeah, yeah. yeah. Het, hoor. Ja, hoor. Nou, komt het echt? Ja. ja. Waarom heb je altijd beweerd bij Hoge Belas dat ik talent had voor piano, moeder? Zelfs om Chopin te spelen. Terwijl ik in werkelijkheid alleen maar de tijd kreeg om mijn talent te ontwikkelen in meubelsboenen, floren vegen, koffie opschenken, kwart eten en ja knikken. Waarom heb je me mijn hele leven belaast, moeder? Mij, de begaafde geluidstechnicus die de door andere uitgevoerde muziek van anderen dankzij een dure geluidsinstallatie dagelijks alleen moest lijmen voor het concerto. Waarom <tie> moet je mij nooit toe mezelf te zijn, moeder? Helaas, nu weet ik waarom. Jouw liefde was alleen maar een ziekelijke, geraffineerde vorm van bezitstrang. Er staat liefde. Jouw liefde was dus leugen, moeder. Jouw liefde beperkte zich tot het opleggen van eisen. ...en het zich laten welgevallen van deze ingewilligde eisen. Een luguber spel dat we samen al 33 jaar spelen. Maar alles komt een eind, moeder. De kruik gaat net zo lang te water tot ze barst. Jammer. Jammer. Waarom moest je opeens zo vet worden, moeder? Waarom niet mager, ongeveer 80 ton bijvoorbeeld... ...zodat we je iedere avond de bed kunnen dragen? Die verdomde kleren van jou! Waarom werken ze niet het andersom? En zo onverwacht zonder enige waarschuwing. Nee, prettig is zoiets helemaal niet. Zo'n topzware monument in de huiskamer. Kan je er niks anders uitzien dan met de pesten, hè? Suikerziekte. Of, of, ik bedoel, rechte ziekte. Maar opzwellen als een ballon. Nee. <tied> <tied> Waarom heb ik nooit een vrouw gekend, moeder? Dat ik er altijd zo ontzettend naar heb verlangd? dat kan jij natuurlijk nooit begrijpen. Net zo min dat als dat verlangen zo groot werd... Dat ik tegen de muren moest roepen. De ellendigste eenzaamheid die er bestaat. Ik begrijp je houding, moeder. Je was weduwe. En al 25 jaar leef je zonder het verlangen dat mij kapot maakte. Marianne heb ik nooit bezeten, moeder. Zelfs nooit gekust, nooit aangeraakt. Ze was lief, gevoelig. Hield van muziek. En toch vergeef ik het je dat je haar het huis hebt uitgeschreeuwd. Ik hou van je moeder. Meer dan welke vrouw ter wereld. Je opensnijden, looien, opzetten kan ik niet. Maar wel je nog duizendmaal beter verzorgen dan vroeger. Nu, met je broerde. Helemaal zijn gedankt. Beroerte, Nu zal ik je helemaal kunnen verzorgen, moeder. Op dat moment heb ik jaren gewacht. Luister ter ere van dit moment speel ik de mooiste muziek. Nu heb ik een echte moeder om voor te zorgen. Lieve, dikke, zachte moeder. Nu zijn we voorgoed bij elkaar. Nu zal niemand ons meer storen. Niet waar? Moeder. Moeder. Moeder. Moeder.